In meerdere steden openen veiligheidstroepen het vuur op demonstranten. Die waren naar het vrijdaggebed de straat op gegaan om in vrijheid en democratische hervormingen te eisen. In de stedelijke stad Daraa vielen de meeste slachtoffers 33. In Daraa wordt al weken gedemonstreerd. Sinds maandag heeft het leger de stad omsingeld. Volgens de Syrische staatsmedia zijn in Daraa vier militairen omgekomen. En ook in andere steden vielen slachtoffers. De bomaanslag van donderdag in Marrakesh heeft een zestiende leven geëist...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 Met het weer wordt een zonnige dag, maximaal van 17 graden op de Wadden... tot lokaal 22 in het binnenland. Er staat vrij veel wind. Later op de dag kan in het uiterste zuiden een lokale bui ontstaan. Vanaf morgen blijft het overal droog. De zon schijnt volop en de maxima schommelen rond 18 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goeiemorgen. Het is zaterdag 30 april. Het is Koninginnendag. Dus gaan wij ons licht eens opsteken in Amsterdam. Vrijmarkten worden nog georganiseerd, concerten. Hoe gaat het allemaal? Hoe gaat het met het vervoer? We bellen onder andere met de Nederlandse spoorwegen. We gaan ook praten met de burgemeester van Weert. Want het officiële gedeelte van Koninginnendag vindt vandaag in Limburg plaats in Torren en Weert. En verder hebben we aandacht in deze uitzending voor het Midden-Oosten. Marokko, maar we beginnen met Syrië. Alle internationale veroordelingen ten spijt. Het geweld van de kant van de Syrische regering gaat onverminderd voor. Na het vrijdagmiddaggebed gisteren zouden er verspreid over het hele land opnieuw tientallen doden zijn gevallen. De VN-mensenrechtenorganisatie kwam gisteravond met een veroordeling van het dodelijk geweld van de Syrische overheid. De oproep was een initiatief van de Verenigde Staten. Ik today's vandaag in the Human Rights Council. Uh, condemning de regering van Syrië voor zijn violent crackdown. With this action, the Council has uh, stood against attempts to si silence dissent with the use of gratuitous violence. Dat is not the act of a de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton zegt dat met deze veroordeling de VN-raad afstand neemt van de pogingen van de Syrische regering om de protesten gewelddadig te onderdrukken. We gaan er verder over praten over die situatie in Syrië met onze correspondent Nicole Lefevre in Amman. Nicole, de VN veroordeelt het geweld. De EU ondertussen denkt na over een wapenembargo. Maar zal het überhaupt iets uitmaken voor Syrië? Nou, het is natuurlijk niet prettig om aan alle kanten veroordeeld te worden... maar in principe hoeven ze zich daar natuurlijk niks van aan te trekken. Wat de Amerikanen daarnaast doen is het de goede bevriezen... van een aantal mensen hoog in, uh, in het leger. Een paar leiders in, in Syrië, waaronder overigens niet de president... maar wel zijn broer en een neef. Ja, Het is allemaal niet prettig hoeveel tegoeden hebben... die mannen in de Verenigde Staten. Um, ja, de internet, de, als er nou directe bondgenoten zou, zouden zijn... die zeggen van hou daar mee op, dan maakt het misschien wat uit... Maar uh, nee, ik kan me niet voorstellen dat het heel veel in het maakt. Hoogsymbolisch gehalte. Het... Ik zei een hoogsymbolisch gehalte, sorry, uh, Nicole. Ja, precies. En natuurlijk, het, het symbolen zijn heel erg belangrijk. Dus wat dat betreft is het goed dat de wereld zich daar tegenover uitspreekt. Maar het is niet zo dat we ons in Libië straks troeven aan de grens gaan stellen. Nee. Om de Syriërs te helpen. Laten we het nog even over de dag van gisteren hebben in Syrië uh, zelf. Want... Um... Zijn, waren die protesten nou na het vrijdagmiddag uh, gebetterd? Het werd een dag van de woede weer opnieuw genoemd. Waren die nou nog massaler dan voorheen? Natuurlijk van de buitenkant. Maar in ieder geval. Het was gisteren de dag van de solidariteit. ook met de mensen in Derra. En er was zo hard opgetreden. en er werd alles aangedaan om het te stoppen. dat die demonstraties. die doorgingen. met duizenden mensen die de straat op gingen. ...dat is echt heel bijzonder. bijvoorbeeld in een buitenwijk. van de Masters, waar toch 2000 mensen de straat op gingen. Nou, het werd snel uit elkaar. Geslagen. Ja, en ook in Homs en in, in Latakia en Banias. Hetzelfde de beeld. Eigenlijk weer duizenden mensen die de troepen trotseren... die het schieten trotseren, toch de straat op gaan. Het zag er nou uit dat dit in Dera zelf heel rustig zou zijn. Niemand ging naar het vrijdagmiddag gebed waarna meestal het, uh, het protest begon... maar toch mensen uit de buitenwijk van Derra... die probeerden door de belegering zeg maar, heen te breken... en naar het centrum van de stad te gaan. Dat hoor ik gisteren van, de, van mensen die familieleden hebben in Derra. En daar zouden opnieuw weer veel doden bij zijn gevallen. Gisteren, uh, nou weer een bloedige dag... 62 mensen zijn om het leven gekomen. Waarvan 33 in Terra uh, zelf. Nou, dit zijn weer onbevestigde berichten. Maar uh, ja, ik hoorde ook dat uh, bijvoorbeeld een lichaam. Men weet niet waar men ermee naartoe moet. Men kan ze niet gaan begraven. Dus ze hebben een soort koelwagens gemaakt. Ja, de elektriciteit is uitgevallen, het water. Het is echt een, een hele ernstige situatie. Ja, dat is uh, Syrië. We moeten het ook eventjes hebben vandaag over Libië. Um, want het lijkt wel alsof het in. Ja, laat me zeggen, die, die Arabische lente gestokt is in, in, in Egypte. Want in Libië wordt nog steeds uh, gevochten. Gaddafi trouwens heeft vannacht een televisietoespraak uh, gehouden met, met opnieuw een aanbod. Ja, hij roept op tot een uh, staakt het vuur en hij zegt: De deur naar vrede staat open. Daar nou, zullen ze in het Noordoosten, daar zullen de opstandelingen erg van, uh, van onder de indruk zijn. Um, ja, het was gewoon een, een oude Gaddafi-speech. Hij is ontkomen aan een paar aanslagen op uh, het gebouw waarin hij. Uh, uh, het feit dat hij vermoed uh, wordt dat hij zit. Maar ondertussen er wordt gewoon nog, uh, nog doorgevochten in die Het gaat heen en weer tussen de, de rebellen en de opstandelingen. De opstandelingen gaan de uitgestoken hand van Gaddafi natuurlijk niet aannemen, want die stelt niks voor. En ook omgekeerd, uh, Gaddafi die vergooit de hand ook, ook niet in de ring. Er zijn vermutselingen geweest aan de grens met, uh, met Tunesië. Uh, er zijn zelfs. Uh, uh, er is geschoten over de grens heen. Wat weer tot protesten van Tunesië Leiden. Het gaat gewoon maar door. En het einde is voorlopig nog niet in zicht. Nee, en hij legt ondertussen ook uh, zeemijnen. Wat, wat, wat wil hij daar nou mee bereiken? Ik heb geen idee. Oké, okay, nou, dat was het laatste bericht. Wat er ook in het radio nieuws zat. Dat er allemaal zeemijnen ja, nee, werden gelegd. Ik heb niet kunnen lezen. Oké, okay, nou, hebben we het daar uh, de volgende keer over. Dankjewel voor dit moment, Nicole Nicole Leveva was dat. Gaan wij naar Marokko. Want uh, in een populair café in Marrakesh ontplofte donderdag een zware bom. Kwamen vooral toeristen om het leven. Twee dagen na de bloedige aanslag proberen Marokkanen erachter te komen... wat er precies is gebeurd. Journaliste Ellen van der Bovenkamp woont en werkt in Marokko... ze is nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. We horen hier dat Al-Qaeda uh, achter die uh, aanslag zit. Maar um, is dat ook het verhaal wat in Marokko gaat? Nou, dat is nog niet zeker. Gistermorgen uh, zei een uh, woordvoerder van de regering al... dat de link met Al-Qaeda niet uitgesloten kan worden. En gelaten maakte gemaakt door de minister van Binnenlandse Zaken... Selkawi bekend dat uh, de, de bom uh, waarvan uh, stoffen zijn gevonden... Op de, de, op de plaats van het café... Uh, Gemaakt is uh, volgens een procedé dat ook wel door Al-Qaeda wordt gebruikt. Maar dat, het gaat er nog iets te ver om dan ook te zeggen dat uh, Al-Qaeda daadwerkelijk die aanslag gepleegd heeft. Ja, de aanwijzingen dus, gaan in die richting, maar het is nog niet zeker dat ze het gedaan hebben. Dat is het. Nee. nee. Die bom, uh, daar weet de politie ondertussen wel wat meer van. Nou ja, inderdaad. Uh, de de stoffen waarmee die, uh, die bom is gemaakt, uh, er is gesproken over aluminiumtritraat en TATP. Uh, ja. En wat dat dan precies is, dat uh, uh, schijnt een stof te zijn, uh, samengesteld uit aceton, zoutstuur en waterstofperoxide. Uh, dat schijnt een van de meest uh, makkelijk zelf thuis te maken bommen zijn. Uh, dat zijn stoffen die relatief uh, makkelijk verkrijgbaar zijn. Ja, maar het was ook een uh, vuile bom, want is dat van alles in, toch? Uh -huh, ja. Uh, spijkers zijn er ook gevonden. Ja, En die zijn uh, gewoon in, in, door de kracht van de explosie in de ronde geslingerd... en in mensen terechtgekomen? Ja, die hebben heel veel schade aangericht. Ja. Ja. De bom is waarschijnlijk van, uh, vanaf afstand uh, tot ontploffing gebracht. Uh, sowieso is er geen lichaam gevonden van een kamikaze... maar het, het schijnt dat er nu ook technische aanwijzingen zijn... dat die bom op afstand tot ontploffing is gebracht. Ja, En is er nog laatste nieuws um, over het aantal doden en gewonden? Uh, gisteravond stond het uh, dode aantal op 16 doden. Nog niet alle lichamen zijn geïdentificeerd. Uh, maar er werd, werd nu gesproken over zeven Fransen, twee Canadezen, een Nederlander en een Brit. Ja. En uh, tenminste twee Marokkanen. Er is dus één Nederlander dus overleden. Maar zijn er nou ja. ook nog onder die gewonden ook uh, Nederlanders? Ja, er zijn twee Nederlanders die uh, zwaar gewond zijn. Eén dus van, uh, van die Nederlanders uh, schijnen de verwondingen echt vrij ernstig te zijn. Ja, dat is uh, leven tussen hoop en vrees daar. Nou, dat weet ik niet. Maar de, de, dat de verwondingen ernstig zijn, uh, dat wel. Oké, okay, dankjewel voor dit moment. Ellen van de Bovenkamp vanuit Marokko. Straks bellen we met de burgemeester van Weert. Hij ontvangt uh, in de loop van de ochtend, aan het eind van de ochtend... de koningin, want het is Koninginnedag in Limburg. Dat wordt daar gevierd. Files die zijn er niet, wel een paar afsluitingen. Allebei in verband ook met dezelfde Koninginnedag. De A2 van Maastricht naar Eindhoven, ter hoogte van knooppunt Keeransheide. Het verkeer richting Breda en Rotterdam moet de bordjes Antwerpen volgen. En de A2 Eindhoven richting Maastricht, ter hoogte van Leenderheide. De Randweg N2, het verkeer moet daar de borden Keulen met Venlo volgen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Koning in de dag dus. Utrecht, Den Haag, de koning in de nacht... die is daar rustig verlopen. Yvette Mollis van de politie amsterdam Land. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe was de nacht in Amsterdam? Nou, het was een, een gezellige, drukke nacht... En uh, de nacht is op zich goed verloopt. Er zijn wel uh, wat aanhoudingen geweest. Um, uh, ja, zoals we ook natuurlijk wel vaker in uitgaansweekenden hebben. Maar geen grote dingen meer voor uh, gevallen van uh, ja, dronkenschap en kleine vechtpartijtjes. Maar geen uh, grote incidenten vandaag. Nee, niet meer dan anders. Nou, ja, wel ietsje meer dan anders. En, uh, tegen de honderd aanhoudingen, maar dat is uh, niet extreem veel meer dan andere jaren of wat dan ook. Met, uh, met Koning in de Nacht. En nu op uh, dit moment, uh, we spreken kwart over acht, de, de zon is op, het belooft een hele mooie dag uh, te worden. Ja, absoluut, absoluut. De stad stroomt vol, er wordt uh, hard uh, opgebouwd voor de vrijmarkt, we verwachten echt... Uh, toch veel bezoekers naar Amsterdam en we raden ze ook aan om vooral ook de looproutes goed te volgen. Mensen die naar het grote feest van 538 op Museumplein willen, raden we echt aan via station Zuid te reizen. Dan kom je naar het makkelijkst en het snelst. En iedereen die ook wil weten hoe ze het beste van alles kunnen doen vandaag, kan de politie volgen op Twitter, op politieAA. Daar geven we alle recente informatie. Dus uh, zo hopen we iedereen uh, te helpen... om een leuke, gezellige en veilige Koninginnedag door te komen. Waarom kiest u nou het, het symbool Politie AA? Politie AA, dat is uh, op Twitter... Uh, ja, maar waar, de... waar, waar komt die afkorting vandaan? Amsterdam, Amsterdam. Oh, vandaar. Ja, ik denk AA. Ik dacht meteen aan de alcohol. Heel gek. Nee, nee, Politie AA. <laughs> was geen verwijzing. Kijk, dat is ook wel een uh, belangrijke tip. Het is natuurlijk warm, uh, uh, dus wees voorzichtig met alcohol... Um, onze ervaringen en van vele mensen zijn ja als er te veel drank is en het wordt warm dan wordt het vaak wat gezelliger en laat ja. het vooral heel gezellig en feestelijk houden Nee vandaag. dat begrijp ik. Let uh, goed op jezelf en op je vrienden zeg wel. Ja en u, zei, u, u twittert maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die, die niet twitteren hè? ik bedoel niet iedereen is zo modern zou ik bijna zeggen. Nee er zijn ook uh, matrixborden door de hele stad waarop de routes worden aangegeven uh, hoe je het beste van het een naar het ander kunt komen en er worden ook via de stations uh, zijn er allerlei folders verspreid waarin de verschillende looproutes met verschillende verschillende okay. kleuren staan aangegeven. Ja. Dus, uh, als iedereen, je kan aan je informatie uh, komen. Je kan overal aan informatie komen. Hoeveel mensen verwacht u eigenlijk? Ja, dat is heel moeilijk in te schatten, maar uh, het zullen er wel veel zijn. Want <laughs> het is natuurlijk een prachtige dag. En uh, Amsterdam ja, maar... is op dus op natuurlijk altijd hartstikke leuk om naartoe te komen. Ja, maar, ja. Maar, maar, maar wat ik zat me af te vragen, zit er nou een maximum aan het aantal mensen dat de stad aankan? Nou ja, kijk, uh, de stad kan, uh, kan altijd wel veel mensen aan en je wil uh, ook geen grenzen stellen. Maar in de loop van de dag zullen we gewoon goed kijken hoe het verloopt. En uh, um, ja, als het op een gegeven moment uh, te vol wordt, zal daar ook wel uh, berichtgeving over volgen Van jongens, kom niet meer, want je kan niet meer over de grachten lopen of blijf weg uit die en die omgeving. En de, de Jordaan heeft natuurlijk ook altijd, uh, uh, wordt natuurlijk ook altijd gauw vol... En daar is dan op een gegeven moment, kun je ook echt, doe je er uren over om bij wijze van spreken 100 meter verder te komen. Dus we zullen mensen wel adviseren uh, welke routes te volgen en ook vooral de te drukke gebieden dan te mijden. En dat zullen we in de loop van de dag, uh, zullen we daar uh, heel alert op zijn. Oh, en, uh, maar dan en moeten nog we nogmaals... blijven luisteren naar de berichtgeving. Ja, ja, en vooral belangrijk als mensen naar het grote feest willen van 528 Museumplein, neem echt stations uit. Dat is de ja. makkelijkste nee, route. Nee, dat heeft u nu drie keer gezet, al, ja. gezegd. Als ze het nu niet dan, weten, dan, uh, dan kunnen ze beter uh, thuis we Ja. ja. ja. Zeg maar, ik heb nog één vraag, want uh, ja. vorig jaar, uh, u heeft het over station Zuid, uh, het, het spoor. Uh, daar was vorig jaar een hoop gedoe. Hè? Uh, mensen trokken aan, uh, aan de noodrem, liepen ja. over het spoor. Uh, gaat u daar nu extra op letten? Ja, daar wordt uh, nou ja, hard en streng tegen opgetreden als, uh, als mensen zich daar uh, uh, ja, daaraan zeg maar, schuldig maken. Is er meteen lik op stuk en kunnen ze ook een boete verwachten van uh, 200 euro die meteen afgerekend kan worden. Dus dan uh, is uh, je geld om wat leuks te doen in de stad. Daar zit dan een flinke, een flinke deuk in je portemonnee, zeg maar. Ja, dan kun je dus, uh, de... Doe dat vooral niet, want het, het, het, het maakt het ook moeilijk voor anderen om dan weer naar de stad te komen. Of aan het eind van de dag om allemaal weer uit de stad te reizen. Ja, goed. We gaan trouwens na half, half negen nog even praten met de Nederlandse spoorwegen. Ik dank u wel. Uh, en uh, zelf ook een mooie koninginnendag. Gaat zeker lukken. We maken er een feestelijke dag van. Van AA. Politie Amsterdam-Amsterdam. Politie Amsterland. AA. Inderdaad. <laughs> Oké, okay, dag. De koninginnendag uh, begon gisteren al, uh, ook in, uh, in Utrecht, met uh, traditionele vrijmarkten. Onze verslaggever Jeroen de Jager, die was erbij. De geur van de vrijmarkt komt al op je af. De vette hamburgerlucht bijvoorbeeld...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 En, en, en waar mik je dan op deze dagen? Want je wil daar toch wat aan overhouden. Ook al, ook al hou ik maar 5 euro aan over, dat maakt me niet zo uit. Het is maar waar mik je op? Uit. Nu, vanavond? De nou, ik denk toch wel 100 euro. Ja, en het moet gezegd, uh, op zo'n vrijmarkt aan het begin, wie je allemaal ziet graaien, dat zijn toch de vrouwen. De mannen die lopen mee, een beetje verveeld. En de vrouwen die staan met scherpe blik te kijken of er iets bij zit. Want dat kunnen ze wel. Ja, maar mannen houden niet zoveel van shoppen. En de man is hier ook een beetje maar achteraan Shock. van ja, ik moet maar van mijn vrouw of van mijn vriendin. Hé hey dames, smakelijk eten. Al iets verkocht? Veel meer dan vorig jaar. Oh, jawel. Ja. wel. <laughs> We hebben nu al zoveel meer verdiend dan uh, vorig jaar. Wordt het zwaar afgedongen of, of valt het wel mee? Ja, maar daar houd je rekening mee met wat je vraagt. Dubbel zoveel vragen? Nee, dagen. niet zoveel. Anders lopen mensen gewoon weg. Nou, wie ook niet wil het ook nog eens proberen. Wat in een bakje? Wij gooien spullen naar beneden. Jij mag raden wat het is. Oh.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 Goedemorgen. Goedemorgen. Dat duurt nog een paar uurtjes. Moet u nog veel doen? Nee hoor. Als we nou nog iets moesten doen, zou het er slecht uit. Nou ja, ik zag uh, dat er uh, gisteren zelfs uh, bij het huwelijk uh, een paar uur van tevoren nog mensen bezig waren. Dus ik dacht, ja, misschien is Weert ook nog wel bezig. Maar Weert is er helemaal klaar voor. Ja, we zijn er helemaal klaar voor. Uh, iedereen staat op zijn post. Uh, de zon schijnt. Ja, het wordt frisjes, maar het wordt steeds uh, warmer. Je ziet de eerste gasten binnenkomen. Dus... Uh, Nee, het gaat helemaal goed. We zijn er ja. helemaal klaar voor. Geen last gehad van de onweersbuien en hagelbuien van gisteravond? Oh, dat wel, ja. We hadden gisteren een generale repetitie. En uh, ja, dat was behoorlijk uh, nat. Een ja. hagel. Nou, het was echt uh, soms heel triest. En dan denk je, jee, hoe moet dat morgen? U kent maar dat, dat komt helemaal goed. U... En, en uh, Generale repetitie met fouten betekent dat de uitvoering helemaal slaagt. Ja, u kent het spreekwoord. Hè? Een slechte generale is een prachtige uitvoering. Zoiets is het. Zeg, welk programmaonderdeel kijkt u zelf nou het meest naar uit? Nou ja, ik, ik vind het uh, eigenlijk allemaal heel uh, leuk wat ik nou uh, gezien heb uh, bij de generale repetitie. En uh, dadelijk is het ook allemaal uh, vol aangekleed. En fleurig en kleurig en met de zon erover. Dus het zal uh, totaal anders zijn. En... Ja, ik uh, vind de hele route hè, van die ruime uur uh, beloopt, uh, vind ik hartstikke mooi. Het is ook, uh, het is ook heel sterk ingestoken op uh, kunst en cultuur, op verenigingen, op het feit dat Weert een uh, paardenstad is... En ik heb het gevoel dat uh, Weert er echt iets anders dan anders voor uh, de koningin kan, van kan maken. Ja, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, dan ga ik u even onderbreken. Oh, Want uh, u, u was uh, burgemeester van Vlissingen uh, vorig jaar, nu uh, waarnemer hier. Toen was u trouwens verantwoordelijk voor de veiligheid uh, in, uh, in Middelburg. Maar zegt niet elke burgemeester van een stad, uh, wij gaan er iets heel anders van maken? Uh, misschien wel, maar uh, ik heb het gevoel dat dat in ieder geval in Weert uh, lukt. Ja, het zal een hele bijzondere, nooit meer te vergeten, koningin in de dag worden. Ja. Zeg, Alle vertrouwen in. Ik, ik, ik had het even over die veiligheid, hè? want u was daarvoor uh, verantwoordelijk voor de uh, veiligheid ja. in, in Middelburg. Is de situatie een beetje vergelijkbaar? Dus zoals wij nu in weer te doen, ja? Ja. ja. Wij hebben heel sterk uh, zeg maar de ervaringen van Middelburg uh, gebruikt, en we hebben volgens hetzelfde systeem de veiligheid opgebouwd. En vervolgens moet je natuurlijk daar een uh, weerter invulling aan geven. Ja, want het is een andere stad, kan ik me uh, ja, zo voorstellen. We moeten een aantal dingen anders doen. Maar de, de essentie van de veiligheidsopbouw is eigenlijk dezelfde als in Middelburg. Ja. En we hebben ook uh, heel veel contact gehad met de collega's in uh, Zeeland... En dat, dat is heel, heel plezierig. Ja, dus wat dat betreft is het allemaal goed geregeld. Nou, dan gaan we gewoon weer terug naar het feest, want daar gaat het om. Uh, het, het, misschien is het een minpuntje, maar misschien vindt u dat niet... dat de kleinkinderen van de koningin niet naar het uh, feest komen. Is dat jammer? Ja, dat was natuurlijk uh, een unicum geweest... dat ze in het eerst meegekomen waren. Dus in die zin is dat wel jammer. Ja. Maar, is, uh, is daar ah, wel over ja. gesproken, meneer de burgemeester? Ja. Ja. <laughs> Maar, het, gaat zo. En, uh, ja, het, het gaat zo, u heeft, u heeft gevraagd, dus willen ze niet meekomen? En toen hebben ze daar gezegd, uh, nou nee, geen denk aan. Nee, nee, nee, nee, nee, dat is uh, meteen uh, gecommuniceerd. Van, uh, kijk, omdat natuurlijk in de pers even gespeculeerd en omdat mensen zeggen, gaan de kleinkinderen meekomen? Dus uh, toen is al heel snel gezegd, nee dus. Yeah. Dat was er ook meteen over. Ja. Ja, ik hoor er eigenlijk niemand meer over, moet ik eerlijk zeggen. Nou, u hoort er mij over toevallig vandaag ja. dan. Ja. Sinds waar, ik was het alweer bijna vergeten. Zeg, uh, U ziet er natuurlijk uh, prachtig uit. Uh, wat voor kleur is de stropdas? Uh, gewoon helemaal rustig grijs. Ru rustig grijs? Niet oranje? Geen knallende kleur? Nee, nee, nee, nee. Het gaat om de koningin, hè. Dat is waar. Ja. Nee, ik ja, draag dat's... al een Amstketen, Ja. dus uh, dat valt al uh, genoeg op. Maar het gaat niet om mij, het gaat om de koningin en om de koninklijke familie. Dus zij moeten stralen en ik moet rustig op de achtergrond meelopen. Ja, één pas erachter, zo is het protocol gelopen. Nou, me. ik doe dat heel netjes. Okay. Het gaat allemaal vanzelf. <laughs> Meneer Dijkstra, ik wens u ook een mooie dag en uh, ook uh, de bevolking van Weert. Nou, dankjewel. Tot ziens. Dag. Tot ziens. Mark Hamer, die uh, zit in Torn want Weert, dat is dat, uh, de plaats waar ze later vandaag naartoe gaat. Vandaag begint het, uh, het hele bezoek in Torn. Het Witte Stadje wordt het wel genoemd in Limburg. Mark, uh, in Torn zelf ondertussen? Ja, ondertussen wel inderdaad. Uh, ik loop ook echt zojuist pas het, uh, het echte Witte Stadje binnen. En aan de rand van, uh, van Torn kom ik al wat mensen tegen die net hun fiets neerzetten. Ja. Waar komt u vandaan? Uit Klundert. In de buurt dus? Uh, nou, nee, dat is bij de Moerijk. <laughs> ja, precies. <laughs> maar speel je echt een oranje fan? Uh, eigenlijk wel een beetje. Ja, ja. ja. we blijven even staan, u, want u bent er vroeg bij. Ja, u moet er vroeg zijn, zeggen ze allemaal. Dus we zijn maar vroeg uit bed gegaan en hier naartoe gegaan. Maar, maar echt een, u heeft een oranje shirt aan, een, een, een NS-petje op. In het oranje allemaal. Ja, dat klopt. Ja, ja. Vaker de koningin gaan kijken? Nee, nog nooit. Dat nog nooit? Dat nee. nog nooit? Nee, nee. En waarom dan opeens in Thorn? Uh, we hebben hier kennis in de buurt wonen, dus we staan hier op de camping. Maar wij komen uit Klunt. en Klunt is van oudsher toch wel een echt koningsgezind stadje. Dus er wordt uh, de Koninginnedag wel heel veel georganiseerd. En de s ochtends op Oud-Baden op het stadhuis of zo. Dus dus dat is altijd wel heel leuk om, uh, om dat te volgen. Maar u staat uh, bij, bij kennissen in de buurt, maar u staat wel op de ja. camping. Hoe op de camping. Ja, op de camping. Of, die, ja. hebben een camping? Nee, nee, nee. nee. Oh, oké. In de achtertuin. oké, in de achtertuin. Oké. Maar zijn die mensen zijn die er ook bij, of niet? Nee, nee, nee, nee. die komen straks. Ja. Die komen straks? Die zijn dus niet, <laughs> niet zo koningsgezind. <laughs> nee, ja, ja, precies. Die, die moeten wij straks bellen. Nou, want, nou, nou ik nou, geloof dat de organisatie wel blij is dat u bent. Want zo koningsgezind zijn die Limburgers dan ook weer niet, hè? Nee, nee, daar hoor je je recht van. Want die campingbar van ons is een hele groep. En jongeren die komen voor de koningin en dat schijnt heel vreemd te ja, zijn. Ja, ja. ja, dat heb niet op gerekend. Daar, <laughs> dus, uh... <laughs> Hadden ze niet verwacht. Nee, nee. Hey, we lopen weer een stukje door. Want ja, nu u er vroeg bent, wilt u natuurlijk dus ook een mooie plek hebben. Ja, ja dat is wel de bedoeling. Ja, had, u, had u iets in gedachten? Net een kaartje gekregen ook bij de nee, Dormirlander? Nee, helemaal niet. Nee, we hebben ja. nog niet gekeken, dus geen idee. Nou, dat wordt spannend uh, in ja. ieder geval. Ik denk het wel. We staan hier weer hekken. Komt hij dan auto aanrijden? Nou, de alle beveiligingen uh, is er in ieder geval. Politie zat. Politie zat. Uh, volgens mij moeten we buiten de blijven. Ik weet het niet, hoor. Maar, nou, deze mensen gaan op zoek naar een mooi plekje. Zo meteen langs het parcours waar om tien uur de koningin gaat lopen. Goed, en vanaf uh, negen uur hebben we daar uh, uitzending. Mark, wat mij dan intrigeert, uh, maar misschien heb ik gewoon alle lectuur nog niet gelezen. We hebben het de hele ochtend al over het witte stadje. Waarom zijn die huizen eigenlijk allemaal wit? Ja, dat is een goede vraag. De luisteraarsvraag ja, van vandaag. Ja, ja, dat is waarom. Ja, ja, ja, geen idee. Ik ga iemand zoeken die uh, naar komt en uh, antwoord heeft op die vraag. Dan Goed. spreek ik je zo. Dan spreken we elkaar straks. Mark. Mark Hamer is een van de vele verslaggevers... die vandaag namens Radio 1 daar langs de route staan. We gaan dat natuurlijk allemaal verslaan de hele dag. Kunt u dat beluisteren hier zo op deze zender op Radio 1. Radio 1, het NOS-journaal. Hier is Martijn Nijhuis. In de grote steden is de Koninginnennacht relatief rustig verlopen. In Den Haag waren tijdens het evenement Live I Live... nauwelijks meer incidenten dan op normale uitgaansavonden. Na afloop werden 30 mensen opgepakt, onder meer voor vechtpartijen. De politie in Amsterdam spreekt van een gezellige drukte. Daar zijn vannacht een kleine honderd mensen opgepakt. En ook in Utrecht verliep het feest gisteravond en vannacht relatief rustig. De Limburgse plaatsen Torn en Weert bereiden zich voor... op de viering van Koninginnendag met koningin Beatrix en haar familie.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 In een verklaring waarschuwen ze voor een golf van aanvallen door heel Afghanistan. Doelwit zijn buitenlandse militairen, Afghaanse veiligheidstroepen... en mensen die werken voor de regering. En tot zover de halfpunten. Het weerbericht van Weer Online. Het belooft een zonnige koning in de dag te worden... en het blijft op de meeste plaatsen droog. Nou, op dit moment ligt de temperatuur rond de graad of 8 in het noordoosten... en in het zuiden is het zo'n 12 graden geworden... Verder komt er nauwelijks bewolking voor en begint de dag dus zonnig. Nou, vanochtend blijft het vrijwel overal zonnig en ook in Thorn schijnt de zon volop. Vanmiddag houdt het zonnige weerbeeld in een groot deel van het land aan. Behalve dan in het Uiterste Zuiden, want daar ontstaan later een paar stapelwolken. Later in de middag is daar ook kans op een plaatselijke regen- of onweersbui. Maar ik verwacht overigens dat het in Weert tijdens het bezoek van de koningin wel droog blijft. Nou, het wordt vandaag zo'n 16 graden op de wadden tot 20 à 21 in het binnenland. Daarmee staat er wel een vlagerige en stevige wind uit het noordoosten tot oosten. Gemiddeld zo'n windkracht 4 tot 5. Nou, vanavond verdwijnen de buien en vannacht is het dan ook helder. Kijken we naar morgen zondag. Blijft het de hele dag droog, is het zonnig en het wordt dan zo'n 16 tot 20 graden. Ja, dat is even wennen. Half negen, zaterdagochtend, 30 april. En niet de vertrouwde stemmen van de Trost Nieuwsshow van Mieke en Peter. Die komen zo. Althans, Mieke komt zo na negen uur. Wij gaan nog eventjes door met het Radio 1 tot negen uur. En vanaf negen uur, dan blijft u natuurlijk ook gewoon luisteren... een speciale oranje uitzending. Komt vanuit Torren... waar natuurlijk majesteit op bezoek komt vanaf een uur of tien.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 We moeten de oorzaak even op een rij zetten. Waarom wordt deze paus zalig verklaard? Deze paus wordt zalig verklaard... omdat hij um, een wonder heeft verricht na zijn dood. Dat is uh, echt nodig om zalig verklaard te worden. In um, 2005, in mei... 2005 is Marie-Simon Pierre Normand, een, een Franse zuster, 49... op een medisch onverklaarbare wijze genezen van de ziekte van Parkinson. Dezelfde kwaal waaraan Johannes Paulus II uh, ook leed. Haar linker lichaamshelft was verstijfd, deed pijn... ze kon niet meer auto rijden of schrijven. Ze bad tot Benedictus... En ze genas. En um, daar is daarna een, er zijn er nog vele andere mensen geweest die zeiden dat ze door Johannes Paulus zijn uh, genezen. Maar ze hebben in het Vaticaan deze zaak uitgekozen om um, um, als, als wonder te onderzoeken door vijf doctoren is dat gebeurd... vervolgens nog door een commissie van theologen. En uiteindelijk uh, heeft, hebben de kardinalen nog eens gekeken of het goed was. En uiteindelijk heeft half januari Benedictus besloten... dat hij het decreet kon tekenen voor de zaligverklaring van... Uh, Johannes Paulus II. Natuurlijk niet alleen vanwege dat wonder... maar ook vanwege de vele verdiensten die hij volgens het Vaticaan... voor de kerk en voor de mensheid heeft. Ja, nou, ze hebben er geen gras over laten groeien. Het is uh, snel gegaan. Dan komen er vandaag, uh, of morgen eigenlijk... 1 miljoen mensen naar die dienst uh, luisteren. Uh, en er zijn ook heel veel hoogwaardigheidsbekleders uh, bij. Ja, er zouden ook 2300 journalisten uit 101 landen komen. 87 delegaties, waaronder 16 staatshoofden en vijf koningshuizen. Bijvoorbeeld de koning en koningin van België komen. De minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk. Maar ook bijvoorbeeld... Uh, onze minister uh, Donner is daar. En het voltallige Italiaanse kabinet. En Robert Mugabe. Uh, de, um, de leider van um, Zimbabwe. Die eigenlijk he in heel Europa niet terecht kan komen. Omdat die, uh, uh, er zijn allerlei sancties van de Europese Unie tegen hem zijn. Maar Mugabe... Uh, zijn staat en hij ze worden wel erkend door het um, Vaticaan. en hebben een vrijgeleide gekregen. Hij heeft een vrijgeleide gekregen, net zoals in 2005. bij het overlijden van uh, Johannes Paulus. Oh ja. Maar waarom dan? Want uh, kijk, uh, jij zegt netjes staatshoofd. Uh, ik denk dat hij ook wel wordt omschreven als dictator. Uh, in ieder geval een man waarvan heel Europa zegt: van, Het zou goed zijn als die nou ook een keertje plaats uh, zou maken. en ze hebben niet voor niks al die sancties opgelegd. Maar als puntje bij paaltje komt, geldt dat allemaal niet. Nee, want het Vaticaan maakt geen deel uit van de EU. Ja, ja, precies. Maar dan moet hij wel door Italië. Maar Italië vindt dat niet zo erg. Nee, dat... Uh, of zijn dat oude afspraken? Ja, kijk, er zijn allerlei afspraken tussen het Vaticaan en Italië... waarvan je zou zeggen, ik kan dat eigenlijk allemaal wel? En dit is er dan een van. Oké, okay. we <laughs> ja, accepteren het. Maar Bas, dank je wel. Bas Mesters was dat vanuit Rome. Gaan we naar Nederland. De musea die worden niet ontzien in het bezuinigingsadvies van de Raad voor Cultuur. Ze moeten zo'n 25 miljoen euro inleveren. Dat is een kwart van hun jaarlijkse overheidssubsidie. Het staat dus te lezen in dat advies wat gisteren is uitgekomen van de Raad aan het kabinet. Siebe Weide is directeur van de Nederlandse Museumvereniging. Goedemorgen. Goedemorgen. Had u dit zien aankomen? Nou ja, je mag niks uitsluiten bij zulke enorme bezuinigingen. Maar uh, ja, ik... Uh... Ik had toch wel de hoop dat uh, wat in het regeerakkoord staat, dat dat enigszins ook in het advies terug te lezen zou zijn. Maar wat staat er in het regeerakkoord dan uh, dat de musea zouden worden ontzien? Nou, er staat letterlijk in het regeerakkoord dat erfgoed, uh, behoud en beheer van erfgoed, zoveel mogelijk uh, moet worden ontzien. En dat is een van de kerntaken van uh, musea. En musea hebben eigenlijk. Uh, Twee taken zou je kunnen zeggen. De ene is zorgen voor de collectie en anderzijds uh, is het tonen en uh, tentoonstellingen maken, onderzoek ernaar doen. Alles wat je moet doen om dat wat je in beheer hebt uh, nou ja, beleefbaar te maken. Ja, maar het, gaat, dus het zijn het, het, onlosmakelijke delen. Ja, van... nee, maar dat, dat, dat, dan gaat u het kort een beetje uitleggen. Uh, in, in die zin staat er natuurlijk niet letterlijk in. Ik bedoel, je kan het zo uitleggen, maar je kan het dus ook uh, anders uitleggen blijkt. Ja, ik, ik weet niet of dit nou de uitleg is die de Raad eraan geeft... want de Raad schrijft eigenlijk verder nergens uh, waar ze het op baseert... dat uh, uh, musea niet hoeven te worden uh, ontzien. Dus ik, ik moet maar gissen naar de, wat de Raad ermee bedoelt. Uh, maar de... Uh, uh, en inderdaad, het regeerakkoord, dat kan je zo interpreteren. Uh, ik denk... Eerlijk gezegd, dat de interpretatie van uh, wat een museum is... Uh, uh, dat is geen kwestie van interpretatie. Daar zijn gewoon internationale afspraken over. En daar zijn internationale definities voor. Ja, uh, dus, ja, ja goed, oké. Okay. Uh, maar maar, maar uh, het gaat er eventjes om van... valt het dan zo uit, politiek gesproken, dat je er wel onder valt of niet? Daarvan zegt nu de raad van... nou ja, uh, een groot deel van die bezuinigingen moet je maar inboeken op uh, tentoonstellingen. Ja, dat is wat ze wel zeggen. Ja. En uh, uh, dat betekent uh, eigenlijk dat er gezegd wordt... Uh, de, de, de musea worden niet ontzien. En dat betekent dat er gewoon tentoonstellingsprogramma... Dat, dat is er straks bijna niet meer. Dus voor driekwart wordt dat weggesneden. Ja, nou en, uh, en, en, en valt dat niet? Ik stel meteen even een vervolgvraag. Ja. Valt het dan niet op een of andere manier ja, met die marktwerkingen... dat tover wordt, wel geld te verdienen in de markt met uh, tentoonstellingen? Als je ergens uh, wat mee kan, uh, dan is het met tentoonstellingen. Maar dan moet je wel een basis daarin leggen. En als je driekwart van je budget kwijtraakt voor tentoonstellingen, dan heb je eigenlijk weinig om, laten we zeggen, met geld maak je geld om de markt op te gaan. De markt is op dit moment bijzonder slecht. Sponsors lopen weg. Er is een kredietcrisis gaande, dus er is ook zeg maar, de koopkracht is minder. Dus ja, zo'n tentoonstellingsbudget als basis is heel belangrijk. En er is nog een andere wet, dat is, je kan een vaste opstelling hebben... maar wil je echt een loop in je museum hebben, dan zou je ook tentoonstellingen moeten organiseren. Ja, je moet af en toe iets dus nieuws dus hebben. Wat het, wat het advies eigenlijk zegt is van, uh, pas op de spullen, maar ja, als je meer publiek wil halen... dan, dan is het met dit advies dat knap lastig geworden. Ja, en die cultuurkaart voor jongeren, uh, ja. dat is volgens mij wel uh, uh, van belang. Want daar uh, kunnen musea aan verdienen. Ja, de cultuurkaart is een, uh, is een heel uh, goed en uh, sympathiek instrument. En ook uh, ja, onbegrijpelijk dat dat uh, als eerste moest sneuvelen. Dus ik vind dat een heel sympathiek uh, advies dat dat uh, nu weer uh, teruggebracht wordt. Ja, gemengde gevoelens, ik uh, hoor het. Ja. Meneer, meneer Weiden, ik dank u wel voor uw reactie. Siebe Weiden was dat, de directeur van de Nederlandse museumvereniging. Gaan we naar China? Want in China is de bekende mensenrechtenadvocaat Tsing Biao vrijgelaten. Hij zat 70 dagen in gevangenschap. Wouter Zwart is in Peking. Wie is deze man uh, uh, uh, trouwens en waarom is hij trouwens opgepakt destijds? Uh, Tum is een uh, hele bekende mensenrechter. Uh, advocaat, dus, uh, ja iemand die altijd dat soort zaken heeft uh, verdedigd. Uh, deze man die uh, verdween uh, begin februari. Dat was het moment dat in uh, zeg maar de Arabische wereld. die jasmijnrevoluties plaatsvonden. en de Chinese overheid al de dood was. dat die uh, soort van volksopstanden ook naar, uh, naar China zou overwaaien. Uh, je zag toen ineens een patroon ontstaan. waarbij uh, zeg maar door uh, onbekenden. de overheid heeft het zelf nooit toegegeven. Uh, een hele riedel aan mensenrechtenadvocaten en dissidenten werden uh, opgepakt. Nou, die, die was daar één van. Uh, hij is nu uh, uh, gisteren vrijgelaten. Ja, en is er bekend uh, wat er met hem is gebeurd tijdens zijn gevangenschap? Nou ja, internationale uh, uh, zeg maar mensenrechtenorganisaties... die zeggen dat zij aanwijzingen hebben dat uh, deze man... Uh, gemarteld is geweest uh, op uh, bepaalde plekken waar hij zou worden vastgehouden. Uh, daarvan zijn op dit moment geen, uh, geen bewijzen. De enige die zeg maar, gisteren iets wilde zeggen, dat was de echtgenoot van Tom en die heeft gezegd dat hij in ieder geval nu oké okay is. Uh, dat moeten we daar maar op vertrouwen natuurlijk. En uh, dat het zeer ongepast zou zijn en ongemakkelijk zou zijn... om nu meer te praten met de pers. Dat geeft in ieder geval wel aan dat wat er ook met deze man gebeurd is... de afgelopen 70 dagen dat hij vast heeft gezeten... dat ze in ieder geval nu wel heel bang zijn om over zijn... Uh, ja, zijn uh, te praten. Nee, en hij is de eerste die is vrijgelaten of zijn er meer uh, vrijgelaten? Nou, je zegt maar vlak dagen na de, de, de, de, zeg maar de, de, de golf van arrestaties zijn er een aantal uh, vrijgelaten. Maar er zitten er bij mijn weten nog zeker uh, 15 of 16 van deze mensen vast. En daar is er helaas, moet ik zeggen, wel weer uh, iemand bijgekomen. Namelijk exact op de dag dat meneer Tung werd vrijgelaten, werd zijn collega, uh, en mensenrechtenadvocaat uh, Li Pingfang, uh, uh, uh, Ping uh, um, gearresteerd. Of in ieder geval is ook van de radar verdwenen. Dat is zeg maar iemand die in het verleden ook. Uh, ...bekende mensenrechtenactivisten heeft verdedigd. En nou is deze man dus weer verdwenen. Ja, goed. Dat lijkt wel een soort stuivertje wissel. Dat is wel heel onurbiedig gezegd, maar goed, okay. we begrijpen wat we bedoelen. Wouter, dankjewel. Wouter Zwart vanuit Peking. Straks gaan we nog één keer naar Groot-Brittannië. De ochtend na het koninklijk huwelijk. We werpen een blik in de ochtendkranten al daar. Vile zijn er niet, wel twee afsluitingen. Allemaal in verband met 30 april dag. A2 van Maastricht naar Eindhoven, ter hoogte van knooppunt Keransheide. Verkeer richting Breda-Rotterdam moet de borden Antwerpen volgen. En omgekeerd de A2 Eindhoven richting Maastricht. Ter hoogte van Linderheide, Randweg n 2 Daar moet het verkeer de borden richting Keulen en Venlo volgen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten politie op Urk heeft vanochtend de straat waar burgemeester Kroon woont schoongeveegd. Zo'n 200 jongeren wilden namelijk het huis van de burgemeester belegeren. Marcel Huisman is verslaggever van Omroep Flevoland en was er vanochtend vroeg bij daar op Urk. Wat is er aan de hand allemaal daar Marcel? Uh, nou, het is eigenlijk een soort van traditie om in Koninginnennacht op Urk uh, flink te vieren. Dat doet de Urke jeugd door uh, met scooters door de straten te rijden en het liefst zonder uitlaat. Dat is de laatste jaren vaak gebeurd, dan gaan er 50 tot 60 scooters door de straten. Maar uh, dat zorgt voor uh, overlast natuurlijk. En uh, wat daar ook bij komt kijken, is dat er vaak na zo'n lange koninginnennacht uh, veel drank wordt uh, genuttigd. Uh, burgemeester Kroon uh, van Urk had, uh, had al aangekondigd dat uh, er extra controles zouden zijn. Hij had ook opgeroepen dat de urke jeugd zich beter zou moeten gedragen, allemaal voorafgaand aan afgelopen nacht. Maar dat heeft een averechts effect gehad. Overal op de invoerroutes van Urk stonden politieagenten, werden blaastesten afgenomen. Maar tot op een gegeven moment duidelijk werd dat er niet zonder uitlaten mocht worden gereden, wat de urke Jeugd dus heel graag doet op zo'n Koning in de Nacht, viel, uh, viel de zaak uh, verkeerd... en uh, zijn ze met een grote groep richting het huis van burgemeester Kroon uh, getrokken... met scooters, met fietsen, met, uh, met van alles en nog wat. Uh, en daar ontstond een vrij grimmige situatie. De politie heeft toen uh, gesommeerd uh, om te vertrekken. Daarop werd niet gereageerd en vervolgens uh, is er een uh, charge uitgevoerd... en uh, is de straat schoongeveegd. Ja, schoongeveegd door... Um, ik, dat was waarschijnlijk de ME. Uh, met geweld? Uh, er werd uh, wel bij geslagen, dat, uh, dat was duidelijk. Uh, sommige jongeren bleven gewoon pontificaal zitten en die werden ja, uh, weggeslagen door de politie. Met, uh, en ook de ME inderdaad kwam uh, uh, vanuit het niets eigenlijk, uh, opdagen. Wij, uh, wij stonden daar uh, uiteraard ook te posten, uh, maar zagen die ME uh, van tevoren niet. Maar die kwamen in één keer ook er vandaan. Dus uh, er was in zekere zin wel, uh, wel gerekend op, uh, op onrusten. Ja. En nu is het, uh, is het weer rustig in Erg? Uiteindelijk uh, heeft de politie, uh, het is nu rustig, de politie heeft de, de groep uh, uh, weggedreven van, uh, van de straat uh, van de burgemeester. En ze zijn eigenlijk naar een plek gegaan waar, gebracht waar ze eigenlijk altijd bij elkaar staan, een rotonde vlakbij het gemeentehuis. Daar uh, wilden ze het eigenlijk laten doodbloeden, dat uh, de, de jongeren vanzelf weg zouden gaan. Uh, uiteindelijk is er nog één keer uh, uh, gesommeerd En uh, om zeven uur was het dan uiteindelijk rustig op uh, Urk. Ja, en die jongeren slapen de roes uit. Uh, ik wacht het open. <laughs> Dankjewel. Dat was vanaf Urk vanaf Urk moet je nog zeggen. Marcel Huisman, verslaggever van Omroep Flevoland. Groot-Brittannië dan, the day after. Maandenlang leefde het land toe naar het huwelijk. En nu is het weer voorbij. Prins William en zijn Kate zijn dus nu officieel man en vrouw. Gisteren gaven ze elkaar het ja-woord in Westminster Abbey. En daarna was er een afterparty in Buckingham Palace. Correspondent Hieke Jippes is inmiddels weer terug in Londen... gisteren hier nog de hele dag op de radio te horen. Morgen, Hieke. Goedemorgen. Eh, het was wel gezellig, heb ik me laten vertellen. Maar is er nog iets naar buiten gelekt over die afterparty? Nee, uh, tot nu toe niet. Uh, uh, ik heb wel begrepen dat uh, prins Charles een uh, uh, speech heeft gehouden... Uh, Kate als een dochter uh, heeft verwelkomd... en uh, een aantal grappen gemaakt ook uh, uh, ten koste van zichzelf. Uh, onder andere over het feit dat hij uh, uh, mogelijk nog net meer haar had dan William. <laughs> Oké, okay. zelf uh, spotten is altijd leuk. Um, zijn ze trouwens ondertussen het kerstverse paar uh, vertrokken voor hun huwelijksreis? Dat weten we niet. Ah ja. uh, ik, de opstelling van het paar is uh, kort samengevat... Gisteren, onze trouwdag, hebben we met 2 uh, miljard televisiekijkers over de hele wereld uh, gedeeld. Uh, we hebben een walkabout, of, of William had van tevoren een walkabout gehouden. Uh, uh, iedereen heeft alles kunnen zien. Maar uh, nu zijn we weer privépersonen en we verwachten, en dat heeft St. James' Palace ook aan de pers duidelijk gemaakt, dat we nu verder met rust worden gelaten. Dus over de huwelijksreis is geen enkele mededeling gedaan. Uh, de de we weten zelfs niet of het paar vandaag vertrekt uh, of niet. William is vast van plan om een soort koninklijk recht... op een privéleven uh, te ontwikkelen en te handhaven. Ja, nou, we zullen eens kijken of de Engelse pers zich daaraan uh, wil, uh, wil houden. Laten we even kijken naar de kranten van vandaag. De foto's. Hier in Nederland uh, onder andere de Telegraaf. Vier pagina's uh, met, uh, met foto's. Maar ook de andere kranten laten zich niet uh, onbetuigd. Maar hoe is dat in Engeland? Vier pagina's is niks. De Daily Mail komt met veertig pagina's. Goedemorgen mevrouw. En dan kunnen we uh, alle foto bijlagen en nee. Pagina's en pagina's. Het, is natuurlijk, het was natuurlijk uh, Groot-Brittannië op zijn best. Er was enorm veel te fotograferen. Uh, uh, iedereen heeft bijna de kus op de uh, voorpagina. De Sun met de ontzettend leuke kop vind ik. Uh, je wacht jaren uh, voor, op, op een, uh, een koninklijke kus tot die, voorbij, tot die voorbij komt. En dan opeens zie je er twee achter elkaar. Dat, uh, uh, dat uh, wordt altijd gezegd van een bus. Hè. Je staat jaren bij de bushalte te wachten en dan komt er geen bus. En dan opeens komt er een komen er twee tegelijk voorbij. Nou, twee kussen gisteren. Uh, de Independent heeft uh, de kus heel artistiek in een soort schetsje door Tracy ze De kunstenares laten doen. Niet ontzettend geslaagd. En dan verder hebben uh, de kranten uh, vooral het huwelijk van gisteren ook als een... Uh, modegebeurtenis behandeld. Dus we hebben de slechtste hoedcompetitie. Wie had de mooiste nee. jurk aan? Wie zag er het chagrijnigst uit? <laughs> en dan uiteindelijk ook... Wat we, uh, uh, waar we het gisteren al even over hadden... kranten hebben... Li uh, uh, uh, lipreaders ingehuurd... om te kijken wat uh, iedereen tegen elkaar zei. En het leukste daarvan vind ik... dat er uh, één lipreader was... Er die zegt dat Harry toen hij achterom keek... naar het middenpad van de kerk... tegen William zei... Wait till you see... The Dress. Want William stond toen nog met zijn gezicht naar het altaar uh, gericht, wachtend op uh, Catherine. En um, het allerleukste vind ik dat één iemand heeft opgetekend dat premier Cameron tegen zijn vicepremier Clegg zei: terwijl hij in zijn benauwde kerkbankje zat: Ik heb mijn broek wijder moeten laten maken. <lacht> Oké. <Okay. lacht> ik ga niet vragen waarom. Um, en verder zijn er ook nog allerlei hele leuke filmpjes te zien. Ja, er is één ontzettend leuk filmpje... wat vast een hit wordt op YouTube, denk ik. Een koster in Westminster ja. Abbey was zo opgelucht... dat het allemaal voorbij was. Die is handstandjes in het middenpad gaan doen in zijn kazuifel. Echt heel erg leuk om te zien tussen al die bomen. Ja. Ik heb hem net op Twitter gezet... en we gaan hem ook op de Twitter van de Radio 1 zetten. Kan iedereen er eventjes naar kijken. Ik vond trouwens ook die Bobby erg leuk... die het verkeer stond te dirigeren... en vervolgens het publiek stond te dirigeren. Maar goed, te zien de hele ochtend op ska. Als u dat kunt ontvangen, Sky News, dan moet u daar eventjes naar kijken. Hieke, dankjewel en nog een mooie dag. Dankjewel. Gaan wij het over onze dag hebben, namelijk Koninginnendag. Amsterdam, het was gisteren, of gisteren, vorig jaar. Vorig jaar was het een beetje een chaos op het spoor. Passagiers trokken aan de noodrem, mensen liepen over het spoor, treinen werden stilgezet in de hoofdstad. Gaan we even over praten nog met Nienke Kooistra van de Nederlandse Spoorwegen, de NS. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor maatregelen zijn er genomen om dat dit jaar te voorkomen? We hebben een goede voorbereiding en samenwerking gehad. Um, zeker met de politie en de gemeente en de collega's van ProRail. Um, en extra maatregelen genomen om, uh, om dit te voorkomen. En een welke? van die maatregelen is um, dat er een extra hoge boete is dit jaar op het spoor uh, lopen en aan de noodrem trekken. Um, daar zal de politie extra op toezien en, uh, en extra mensen voor inzetten. Ja, maar er zijn wel nog steeds noodremmen in de trein. Dat nog wel. Zij zijn er trouwens na, naast Amsterdam vandaag nog andere knelpunten? Want er komen natuurlijk heel veel mensen naar Amsterdam. Maar verder? Ja, uh, we verwachten een hele grote groep mensen uh, natuurlijk in Amsterdam. Maar um, door het hele land zal het drukker zijn. Met name ook op Eindhoven. Um, en um, uh, dat zijn de twee groot bezochte steden deze dag. Oké, okay, en daar zal de NS extra op uh, alert zijn. Ja. Nou, uh, ik wens u een mooie dag. Ik hoop u eigenlijk niet te spreken, want dat betekent dat er geen problemen zijn. <laughs> Heel goed. Oké, okay, dag mevrouw Koolstra. Dag. Dag. dag. Gaan we nog even naar Mark Hamer? Die wandelt in het Witte Dorp in Torn. Want over een uur komt Koningin Beatrix aan en hij heeft antwoord op een prangende vraag. Ja, dat witte dorp. Ik heb het nagevraagd, maar ik, weet je, ik maak er een cliffhanger van. Nee. Want ik wel, ook de collega's van de Trost, die hebben juist de stadsgids uh, uitgenodigd. En die zit zo meteen uh, in de uitzending. En die kan je er alles over vertellen. Dus het heeft het in het ieder geval, en het heeft met armoede te maken. Oké. Okay. En omdat ze stenen gingen stelen. En omdat ja, dat mocht je dan weer niet zien. En dan, heb, heb, heb, toen hebben ze het maar wit geverfd. Ik sta naast de bakker. Eén die staat te knikken. We gaan er niet meer over vertellen. Maar uh, hoe gaat het bij u? Uh, hoe vindt u dat het gaat nu in, de, in het stadje? Nou, het gaat eigenlijk ontzettend goed. Ik vind wel nog dat het een beetje rustig is. Ik verwacht ja, dat het. Ja, uh, dat valt mij ook op. Ja, ik hoop dat het dadelijk wat drukker gaat worden. Ja, ja dat want het... we even rondkijken. Het is, nou ja, één rij dik zeg maar. Eén rij dik en ik had eigenlijk verwacht uh, om zeven uur al dat er één rij zou staan. En nu staat er nog steeds één rij. Dus we wachten even af. We ja. hopen nog. We hebben nog een uur. Ja, wat betekent ja. dat voor de handel voor u? Nee, is geen probleem. <laughs> we hebben ons uh, gefixeerd op deze dag dat het uh, gewoon heel goed gaat en we hopen dat de handel dadelijk uh, de tweede dag, dus morgen, dat het op gang komt. Vocht Morgen is 1 mei. Is de, de dag van de arbeid. Ja. Dus dat is druk. Ja. ja. Oké, okay, dan is het drukker hier. Eigenlijk. Heel druk, heel druk. Ja. Me meer meer uh, ja, linksgezind dan eigenlijk de koningsgezind hier? Nou, nee, helemaal niet. Maar de dag van de arbeid betekent eigenlijk dat er Duitsers en de Belgen vrij zijn. Ah, en die okay. bezoeken Thorn elk jaar in Amos. Oké. Okay. Ja. Maar even, hoe heeft u het beleefd eigenlijk helemaal, de aanloop hier naartoe? Want we zagen net een meneer van de beveiliging, de DKDB, ja. die zijn veel langs geweest? Die zijn op zich veel langs geweest, ze hebben natuurlijk best wel veel rondes gemaakt. Vanaf oktober is het al begonnen, de, de gemeente Maaschouw heeft uiterst hun zijn best gedaan om te zorgen dat het allemaal klopt. Het, uh, ze zijn uh, met een tien man sterk, uh, vanaf oktober zijn ze uh, het programma gaan schrijven. En tot dusver, uh, ja, perfect. Echt ja. Uh, heel goed, ja. Ja. Leuke dag, maar u Jij heeft het ook dan. beperkingen, want terras mag u niet en, en de mensen niet. moeten vragen, mag ik Koffie, heeft u ook koffie? Ja. U mocht niet een bord buiten zetten? Nee, koffie niet. hier? Nee, het heeft natuurlijk wel zijn restricties, maar dat hoort er gewoon bij. Nou, dat moet je accepteren, vind ik. Ja. Ja. Nou ja, misschien met deze promotie erbij ja. ik kan je zeggen... Uh, ja, oh, ik zie collega's van, uh, van televisie met een camera al naar binnen lopen. Die hebben het in ieder geval uh, gevonden. Nou, het is inderdaad uh, gezellig druk. Het is, het is heerlijk weer. Het is heerlijk zonnetje. En, en je ziet het er wel uh, helemaal in de straat hier. In die, die straten met die witte huizen is oranje. Nu de kleur die het meeste ziet. En nu hoort hem vandaag nog veel meer, Mark Hamer. Met heel veel andere verslaggevers. Want Radio 1 rukt uit naar Limburg. Met twee toppresentatoren. Mieke van der Wij en Kees Boman. Goedemorgen, dame, hier. Ja, Goedemorgen, Bert. Wat gaan jullie doen? Wij zitten hier helemaal klaar voor. Wij zitten hier in een, in een prachtig uh, oud huis. Daar zijn wij gisteren uh, neergestreken. Een heleboel mensen hebben hier uh, geslapen. Want anders was het helemaal onmogelijk om uh, toch nog binnen te komen. We zitten op nou, 20 meter afstand misschien van de route waar uh, de koningin langskomt. En uh, wij hebben hier uh, een keur van uh, gasten. Ja, ook politieke gasten, Kees? Ja, er komt uh, een Limburger van het CDA uh, die hier uh, uh, in de buurt woont. En, maar nog even om over de koningin te zeggen. Als we naar buiten kijken, dan zouden we haar zo voorbij kunnen zien lopen. Maar we kunnen al wel aankondigen dat we haar helaas niet naar binnen kunnen roepen. Oh, dat kan dan weer niet. Nee, want ze nee. mag niet van de route afwijken. Ja. Het is een strak en, protocol. Ja, Mieke? Ja. Het eerste uur, wou ik nog even zeggen... Niel is van dit huis, Hij zit hier aan tafel. Uh, historica en natuurlijk uh, ja, specialist op het gebied van het Koninklijk Huis. Verder uh, Bas Heijnen, maar ook uh, Tony Joossen. Hij is hoofd van de Tornse Stadsgister. Die gaat ons zometeen van alles vertellen over uh, Torn. En dan, uh, nou ja, goed, we zijn er nog tot één uh, uur. Dus uh, oh, ja, er komt Ger er nog veel meer Ger bot. Gert ja, Koopmans. Ik was de naam even kwijt. Maar ik heb ja. hem uh, gevonden. Ja, het is ook niet de trekken. Ger fractievoorzitter. komt ook... Weet je wel, die al die dra leuke drama's en filmscripts ja. heeft geschreven over het koninklijk Huis. Pieter Stijns komt speciale boeken bespreken, dus uh, we hebben van alles te doen. En natuurlijk gaan we regelmatig uh, naar de verslaggevers van uh, Radio 1. Uh, Mark Hamer heb ik uh, al gesproken net, en die hebben we net al gehoord. Ja. En Jeroen Wielaert, maar ik geloof dat hij nog niet is aangekomen. Want om hier binnen te komen... Uh, oh, die is er wel. En allemaal, uh, hier die naartoe. komt altijd overal binnen. En jullie hebben ook ja. muziek uh, vandaag? Ja, Geer Reinders. Ja, natuurlijk geen reinders, hè, met zijn Southern Brass. Ik bedoel, uh, dat is natuurlijk toch wel iemand die, uh, die erbij hoort. Uh, als je in Limburg zit met zijn geweldige blaasmuziek... dat is een nummer dat veel mensen misschien uh, zullen kennen. Hij heeft het hier net al gerepeteerd. Dus die zorgt voor de muzikale omlijsting, Bert. De muzikale noot. Het lijkt me hartstikke leuk. Blijf luisteren, zeg ik tegen de luisteraars. Jullie, veel plezier. Uh, daar zo, dames en heren, een mooie dag. Het is Koningendag, het is 30 april en Radio 1 is erbij.